Ik wil het even hebben over een blonde dame Van dat ouderwetse haar En van die McLean standen Niet net als ik En dat was mijn favoriete filmzegger in de jaren 50. Ik heb hem helaas nooit mogen ontmoeten Alhoewel voor mij hoeft dat nou ook echt niet meer, want ze lijken me nou 80 of zo. Alleen ik eentje Had oh, je van één niks te maar Moet je zo weer kan je haar. Hey, hey, er is geen bal op hey, hey. Alleen een film met door de En wat dacht je van de twee Go! I'm not the f- Don't you want me